Het vuur is op dit moment wel onder controle... maar er is nog geen zijn brandmeester gegeven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollenhoven... is een onderzoek begonnen naar de brand bij ChemiePack in Moerdijk. Het richt zich op de oorzaak en achtergrond van de brand... en de crisisbestrijding. ChemiePack is in het verleden herhaaldelijk op de vingers getikt... omdat het bedrijf zich niet aan de regels hield. Bij hercontrole zijn geen overtredingen meer geconstateerd. Het bedrijf kreeg afgelopen oktober een nieuwe vergunning. Nederland lijkt nauwelijks betrokken te zijn bij de affaire van de Duitse eieren die met dioxine zijn besmet. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft twee partijen met besmette eieren in Nederland achterhaald. De eieren zijn verwerkt in producten voor de levensmiddelenindustrie, een gedeelte is geëxporteerd en een ander deel is in Nederland verder verwerkt. Er is volgens de VWA geen gevaar voor de volksgezondheid omdat het om hele kleine aantallen gaat en een sterke verdunning. Het zijn eieren van de B-klasse die niet voor gewone consumptie worden verkocht.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 Eerder kwam NS met het Zoutkaartje, een voordelig treinkaartje voor buiten de spitsuren. Reizigersorganisatie Rover vond dat te weinig compensatie voor vaste reizigers die juist vaak in de spits reizen. De acties gelden tot 31 januari. Het wordt vanavond en vannacht weer glad in noorden en oosten van het land. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen dat de door neerslag en Frieskou... verraderlijk glad kan zijn in Friesland, Groningen, Drenthe... Overijssel, Gelderland en Flevoland. De gladheid kan duren tot de ochtendspits. Rijkswaterstaat zegt dat er intensief wordt gestrooid. De Geuzenpenning is dit jaar toegekend aan de Nederlandse krijgsmacht en de Afghaanse mensenrechtenactiviste Sima Samar. De penning is een eerbetoon van de stichting Verzet aan mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten en zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Het leger krijgt de penning voor de gevaarlijke inzet in Afghanistan, waardoor volgens de stichting de situatie in Afghanistan is verbeterd.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 Het weer in het Noordoosten en Oosten plaatselijk glad. Elders periode met regen. De temperatuur loopt vannacht op van min 1 naar plus 2 graden. Morgen wordt het 3 tot 6 graden. In de middag gaat het van het zuiden uit opnieuw flink regenen. Ook na morgennacht morgen regenachtig. Zaterdag kan het 10 graden worden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1.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 Dit wordt het 36ste jaar met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv. De krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt en tamelijk glad hier en daar binnen. In Studio De Smet in Amsterdam zitten Joris Luijendijk, Mieke van der Weij, Max van Wezel, Thijs van den Brink, Stefan Sanders, John Jansen van Galen en met een setje geleende brillen Clary Polak. Hier. Hier live aangekondigd door onze vaste stem vanaf het prille begin: Hans Hogendoorn. Welkom allemaal bij deze feestelijke jubileumuitzending van Met het oog op morgen, aflevering 11.969. 35 jaar zijn we geworden voor radiobegrippen stokout, maar voor ons gevoel in de bloei van ons leven. En blijkbaar ook voor uw gevoel, want u, de luisteraar, bent ons onverminderd trouw. Dank daarvoor. Het wordt een feestelijke uitzending, want een deel van u is hier in de Smet. En ook dat waarderen wij vanzelfsprekend enorm. Het oog heeft, zoals u ongetwijfeld weet, inderdaad zeven vaste presentatoren. Ik ben vanavond de presentator van dienst... en de andere zes zullen onder mijn leiding, dus niet door elkaar spreken... debatteren over twee zaken die de vaste bestanddelen van ons programma worden. De politiek en de journalistiek. Uh, cabaretier en columnist Joep van Deurenkom leidt het onderwerp in... en we hebben live muziek uitgevoerd door collega-jubilarissen... want ook Grupo Sportivo bestaat 35 jaar. Ja. Drie, drie, maal, drie, maal. Ik het drie... drie maal treden ze hier op en hun eerste nummer is getiteld BEEP BEEP LOVE. Future love That's right, that's right, that's right Making hey, future love tonight Future love, that's uh oh That's right, that's right Making hey, future love tonight All you need is beep, beep. Love All you need is beep, beep. Love Love is such a deep, deep feeling Future, future love, future love, future love, future future. love. Future love is on the rise that's right, that's right, that's right. future love tonight Future love that's right, that's Future love, future love, future love is on the That's right, that's right, that's right, right. Thank mm -hmm. you. voor een vast en gewaardeerd onderdeel van het oog. Het nieuwsoverzicht van vandaag. Woensdag 5 januari. Een grote brand dus in het havengebied van Moerdijk. Begonnen bij chemisch bedrijf Chemie Pak. De nieuwsrubrieken pakten flink uit. Ik heb de laatste uur geen explosies meer gehoord. Maar het is in ieder geval een enorme inferno hier. Explosies, zwarte wolken en steekvlammen. Reden genoeg voor een waarschuwing. Ga er binnen, sluit deuren en de ramen. Zet Radio Rijmel aan of kijk... RTV de meeste mensen in de buurt van de brand weigerden in paniek te raken, ondanks aandringen. Kijk u eens in de lucht achteruit, dan ziet u volgens mij allemaal zwarte rookwolken. Ja, inderdaad. Ja, het zou ja, het is rook. Ja. En in die rook zaten giftige stoffen, maar die waren niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, zegt de brandweer. Ja, dag, zegt deze deskundige. Dat is simpelweg niet zo. In de rook van je barbecue vind je al alles wat God verboden heeft en dat vind je zeker in deze rookwolk. De brandweer brengt nu een laag schuim aan op de brandende panden. Dat veroorzaakt opnieuw dampen, zegt de burgemeester. Dus mensen moeten binnenblijven. En dat geldt ook voor de huisdieren. Bij oogirritatie worden mensen geadviseerd om de ogen te spoelen met water. En bij klachten van de luchtwegen werkt een nat washuisje voor de mond. Het nieuwe kabinet wil opnieuw honderden van onze jongens naar Afghanistan sturen. Zo'n 350 politieagenten en militairen. Vrijdag praat het kabinet erover en dan wordt het waarschijnlijk opnieuw spannend. Gedoogpartner PVV is fel tegen een nieuwe missie en op de PVDA hoeft het kabinet ook niet te rekenen, zo lijkt het. Een Nederlandse vrouw is in Iran veroordeeld tot de doodstraf voor drugsmokkel. Het is Sarah Bahrami, geboren in Iran. Haar advocaat zegt dat ze is gemarteld. Hij tekent beroep aan. Ook moet nog worden gewacht op de uitspraak in een andere rechtszaak tegen haar. Maar er is zeker reden tot zorg, zegt correspondent Thomas Erdbrink. Vanochtend werd in Teheran nog iemand opgehangen. Praktisch bij hem om de hoek. Je moet je voorstellen, er komt dan s ochtends een, een kraan aangereden. Uh, een menigte verzamelt zich en uh, ja, dit ter dood veroordeelde, in dit geval een, een moordenaar, wordt uh, ja, opgehangen aan die kraan.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 De PVV spreekt er schande van en ook de VVD kan niet lachen om die uitspraken over zelf nadenken. Daarmee suggererend dat de wetgever deze regering niet met gezond verstand zou handelen. Uh, het kan niet zo zijn dat hij op voorhand al allerlei zaken um, eigenlijk ja, uitsluit voor, als voor hem niet acceptabel. Als we dat met z'n allen gaan doen wordt het een behoorlijke chaos in Nederland. In Duitsland hebben ze de veroorzaker van het dioxineschandaal gevonden. Een bedrijf in Hamburg het, dat het giftige spul door het veevoer heeft gemengd. Op de suche naar bewijzen, führt de staatsanwaltschaft een razzia durch beim verdächtigen Fettehersteller. Overal worden dus invallen uitgevoerd en mensen opgepakt. Terwijl het volgens een verslaggever de schuld is van de Duitse overheid. Die moet het veevoer beter controleren. Het is deshalb de van vieler levensmiddelskandalen: BSE, Nitrofen en jetzt Dioxin. En eieren met dioxine zijn misschien gebruikt in Nederlandse voedselproducten. De kans bestaat dus dat er ook picogrammen van dat gift rondzwerven in onze cakes. Consumenten in Nederland lijken zich niet druk te maken. Die in Duitsland trouwens ook niet. Ik heb nog welke te en want wil ik waarschijnlijk keine kopen. De eieren die ze al in huis had, eet ze dus gewoon op. Anders is het zonde. Wat dat betreft zijn Duitsers net Nederlanders. Maar echt van harte worden de eieren niet naar binnen gewerkt. Nou, niet zo met appetit, wil ik maar dan. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. De krant vanmorgen werd samengevat door Freddy van Tijn. En met de klok mee, jongens, John. In een commentaar op de uitlatingen van Korpschefs Welten... die een vrouw in Boerka niet wil arresteren... schrijft Trouw dat een korpschef wel zijn mening mag uiten... maar niet de wet negeren. De volkskrant vindt dat dienaren van de rechtsstaat worden geacht de wetten te handhaven of ze het daar nu mee eens zijn of niet. En, voegt de volkskrant eraan toe, wie dit niet met zijn geweten kan verenigen, staat een eervolle uitweg ter beschikking. Hij neemt ontslag. De pers zet even op een rijtje weer allemaal nog meer burgerlijke ongehoorzaamheid geweest de afgelopen jaren. Ik som even op. Gemeenten keerden zich massaal tegen het in hun ogen hardvochtige asielbeleid van Rita Verdonk... en weigerden uitgeprocedeerde asielzoekers op straat te zetten. paddo Daar verspeelde toenmalig burgemeester Cohen van Amsterdam zo'n kostbare capaciteit niet aan. Het sterkste voorbeeld vindt Trouw dat van staatssecretaris Bleker... die de Limburgse Land- en Tuinbouwbond adviseerde om lastige Europese natuurregels te omzeilen... Limburgers zijn meesters in het zoeken van praktische en pragmatische oplossingen in dit soort situaties. Ik zou zeggen, zoek die creatieve oplossingen. Doe het. En doe het vooral in stilte, zei hij. De Telegraaf heeft al reacties verzameld op de brand in Moerdijk van vanavond. Veel inwoners van het zuidelijk deel van Zuid-Holland, waar er ook naartoe dreef... klaagden over hevig branderige en tranende ogen, een droge keel prikkelende lippen en een stanklucht. Het werd in de loop van de avond erger toen het ging regenen... en de rookdeeltjes in de lagere lucht terechtkwamen... of zelfs op de grond neersloegen. Er werd vooral geklaagd over een ziekenhuislucht en verbrand plastic. Of, zoals een bewoner het zegt in de Telegraaf... ze kunnen nu wel zeggen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid... maar als ik maar even buiten sta, dan slaat het meteen op mijn ogen en keel. Ik vertrouw dit voor geen meter. Het AD sprak ook met mensen bij de brand. Onder andere met een Pol, die werkt bij ATM. Een bedrijf gespecialiseerd in het verwerken van chemisch afval. En ATM ligt vrijwel naast Chemipak. En Chemipak is weer het bedrijf waar die brand begon. De Pol zegt dat de brand hem niet verbaast. Het zijn domme mensen bij Chemipak... In de zes maanden dat ik hier werk... heb ik medewerkers regelmatig zien klungelen met chemicaliën. Dan valt er, bij het overgieten van vloeistof... van het ene vat in het andere bijvoorbeeld, een vat om. Waardoor de inhoud op de grond komt. Geef niet, zeggen ze dan. Zeven CDA'ers die met ledenogen hebben gezien... dat het niet goed ging met het CDA in 2010... zijn tussen kerst en oud en nieuw om de tafel gaan zitten... om een manifest op te stellen. Ze vinden dat de partij nieuw elan nodig heeft. Het resultaat is het appel van 2011. Trouw schrijft over dat tienpuntenplan dat op 15 januari moet verschijnen. Kern van het plan is dat het partijbestuur meer oog moet hebben... voor de leden in het land. De partij moet opener worden. Open verkiezingen, zoals nu aangekondigd voor het partijvoorzitterschap... moeten in alle lagen ingevoerd worden. Onder de zeven kandidaten zijn enkele wethouders en een statenlid. Bert Nijboer uit Friesland zegt... het Haagse kringetje is te klein aan het worden... In de VS worden huiseigenaren die wegens de crisis... hun hypotheek niet meer kunnen betalen op straat gezet. Wijken verpauperen daardoor, gezinnen leven in tenten... en banken raken de lege huizen aan de straatstenen niet kwijt. Maar er is een andere ontwikkeling gaande die het Nederlandse Dagblad beschrijft. Steeds meer hulporganisaties zijn bereid de woning op te kopen... zodat de eigenaren erin kunnen blijven wonen. Op termijn kunnen ze het huis dan terugkopen. De meeste Amerikaanse banken werken daaraan mee... Alleen ING direct niet, schrijft het Nederlands dagblad... de Amerikaanse tak van de Nederlandse ING. Trouw schrijft over een computervirus, Stuxnet. Dat wordt gezien als het meest geavanceerde cyberwapen ooit. Het zou onlangs een aantal Iraanse verrijkingscentrifusies hebben stilgelegd. Volgens een Britse denktank kunnen oorlogen nu ook worden uitgevochten in cyberspace. Deze computervirussen zijn zo complex en zo precies... dat ze in een heel beperkt aantal computers kunnen worden ingezet. Het is volgens experts waarschijnlijk ontwikkeld in Israël of de VS... Een cyberwapen dat schade kan aanrichten in de fysieke wereld, zonder dat er doden vallen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. turn is Grupo Sportivo. Bijna tijd voor de discussie die we nog even uitstellen... want we hebben cabaretier en columnist Joep van Deurenkom gevraagd... om de onderwerpen in te leiden. Nou, ik ga niet de onderwerpen inleiden, maar ik ga jullie inleiden. Oh ik heb oh. uitgerekend dat ik de afgelopen 23 jaar... onderweg van het theater naar huis zo'n 1500 keer naar het oog heb geluisterd. Kidding. En ik vind het een absolute eer dat ik hier mag zijn. En in die 23 jaar ben ik in de eenzaamheid van mijn auto... in de nacht ben ik van jullie gaan houden. Jullie zijn een soort familieleden geworden... Familieleden met eigenaardigheden. Eigenaardigheden waar je ook op den duur aan gaat ergeren. Maar ergernissen waar je weer van gaat houden. En ik ben, nieuw, ben benieuwd of deze eigenaardigheden zo direct in jullie debat ook naar voren komen. Wie wordt er bijvoorbeeld zo direct het haantje in de discussie? Joris. Ik reken op een hete strijd tussen Thijs en Max. Ja. Ja. Thijs, omdat hij nou eenmaal zijn mond niet kan houden... en vaak langer aan het woord is dan degene die hij interviewt. Ja. En Max, omdat Max vindt dat hij zijn vragen eigenlijk altijd het beste zelf kan beantwoorden... en dat meestal ook doet. Ja. Jammer, jammer, dat het onderwerp vandaag niet de sport is. Want dan is Mieke mijn absolute held. Er is niemand op de radio die minder affiniteit met sport heeft dan Mieke. Ja. Hoewel Stefan in de buurt komt. Maar niemand kan in één sportterm, zoals buitenspelval of hat-trick... zoveel onweerderen wetendheid en tegelijkertijd zo'n schaamteloos duidelijk, maar oh zo vriendelijk dédain leggen als Mieke. Dank je Mieke voor al die jaren van sportnaïviteit. Ik heb er van genoten. <lacht> en hoe gaat Stefan zich manifesteren direct? De ijdelheid van Stefan is spreekwoordelijk. Stefan heeft ijdelheid en arrogantie tot kunst verheven. Maar hij komt ermee weg. En ik ben er jaloers op. De dictie van Stefan is als muziek. Zijn woordkeuze is onberispelijk. Zijn stem heeft een bepaald soort homo-erotische uitstraling... die zelfs voor hetero-mannen als ik onweerstaanbaar is. John Janssen van Galen, die hoeft eigenlijk helemaal niks te zeggen. Hoeft direct tijdens de discussie maar twee keer te zuchten om iedereen beschaamd het zwijgen op te leggen. Want iedereen weet dat hij de enige is die het echt allemaal goed weet. Joris, Joris is natuurlijk qua staat van dienst veel te vroeg bij de elite van het oog toegelaten. Een eer die maar voor weinig is weggelegd. Het maakt hem dat vrolijke hondje aanstekelijk nieuwsgierig, maar nog niet helemaal zindelijk. Het zal nog even duren, maar ook ik zal me aan zijn eigenaardigheden gaan hechten. En tot slot Clary. Ja, Clary is natuurlijk pas van heel recent, ze is er net bij, maar zo voelt het niet. En dat is, dat is Clary ten voeten uit. Clary die is ergens, maar het voelt alsof ze er altijd al is. Kleding die kan, die, kan, uh, die kan ergens voor het eerst binnenkomen. en uh, uh, je toch het gevoel geven dat het al bijna een jubileum gaat vieren. <lacht> ik denk, als, ik denk op jouw huwelijksnacht dat jouw vrouw dacht: hè, 12,5 jaar? <lacht> mijn man misschien. <lacht> Wat zei ik dan? Vrouw. vrouw. <lacht> nou, dat is uh, helemaal fout natuurlijk. <lacht> nou, daar ben ik helemaal van. mijn apropos, begin je Gosta met die discussie. Goed, jongens. jongens. Uh, um, en meisje. Ja, ja. Wij gaan uh, beginnen met de discussie. We gaan het beginnen met de politiek. En denk erom, John, als je zucht, doe het in de microfoon. Dan kunnen ja. we het allemaal horen. Um, we hebben een nieuwe regering. Nou, Dat hoeven we verder uh, um, uh, niet nog een keer te herhalen. Die hebben we. Dat wat de oude politiek werd genoemd... dat kreeg een enorme electorale afstraffing... Maar nu is de centrale vraag voor vanavond... is er ook nieuwe politiek voor in de plaats gekomen. Um, sommigen van ons verwachten van wel. Uh, Max, beantwoord dit kabinet een beetje aan jouw verwachtingen? Ja, Fergie dat zou op de vraag nu ja en nee uh, zeggen. Dus dat ja, maar dat ja, ben jij, dat jij, jij niet. Doet. Oh, sorry. Um, toch is het ja en nee. Deze, het spijt me. Deze zomer was echt hele, hele oude politiek. En ik ben er de hele zomer bijgebleven, dom genoeg. En heb er behoorlijk onder geleden. Alle, alle radiostiltes en, en Twitter-pauzes. Het was echt zo achterkamertjes als maar, maar kan. Zo gesloten als het in twintig jaar niet is geweest. Dus dat vond ik nou niet echt vernieuwing. Wat wel nieuw is, is denk ik uh, Mark Rutte het stijl van Mark Rutte, het niet-regenteske van Mark Rutte. Maar dat heeft meer gewoon met de persoon van Mark Rutte te maken. Die ik, ja, ik vind dat is dus erg leuk. Ja, uh, Stefan, ik herinner mij dat jij uh, in elk geval ook heel uitgesproken was... over wat je verwachtte van een kabinet met de VVD erin. Um, zijn jouw verwachtingen uitgekomen? Nee, het geheel niet. Want um, ik vond eigenlijk als je... Als de PVV mee gaat doen, dan moet hij in de regering zitten. En nooit zomaar in de schaduw, zoals we nu staan, als gedoogpartner. Omdat we nu helemaal niet kon, kunnen controleren wat van de VVD is, wat van het jaar is en wat van de PVV is. En ik vind dus dat met deze minderheidsregering Nederland een stuk minder democratisch is geworden. Het is heel erg ondoorzichtig wie nou eigenlijk wat wil en waarom. Dus ik vind het echt de slechtste van alle werelden. Jongens, wie is het daarmee eens, wie is het daar niet mee eens? Je kan toch in de Kamerfractie zien of ze voor of tegenstemmen. Dan weet je toch nee, wat kijk, ze vinden. Ik vind dat een kabinet, en dat ronden we eigenlijk allemaal honderd jaar lang, met één mond voor te spreken. En dus moeten ze dan, als de PVV in de regering had gezeten... hadden ze onderling met z'n drieën moeten bakkeleien. En dan kunnen ze stemmen en dan hebben ze één mening. Nu weet ik niet hoe de dingen gaan. Maar dat je, hebt, heel je hebt een kabinet en je hebt een parlement. In het ja. parlement kan iedereen, elke partij kan zeggen wat hij vind, vindt. Ja. Dit kabinet spreekt nog steeds met één mond. Alleen de Kamer niet en dat hoeft volgens mij ook helemaal niet. Nou, volgens mij is het veel minder duidelijk geworden wie wat zegt... en wie wat wil bereiken. Dat hebben we ook al een paar keer kunnen nou, zien. Het voordeel is, uh, ik sprak gisteren Ronald van Raak... is een SP, uh, Tweede Kamer, die is heel heel blij was merkwaardig genoeg met dit kabinet. Omdat hij zei, er zijn veel opener verhoudingen in de Tweede Kamer. Uh, voor het eerst komen ook bijvoorbeeld PVV-kamerleden naar de SP toe. Van, hé, hey, uh, kunnen we het niet eens worden? Zullen we iets samen doen? En dat, dat was niet zo. Onder Balken en Bos was we alles geblokkeerd. We hebben nog zoveel binnengehaald als nu, zei hij, Alles toch? dichtgetimmerd. Ja, dat zei hij. We hebben nog nooit zoveel binnengehaald als SP. Als nu, onder dit hele rechtse kabinet. Zou dat kunnen, kunnen omdat PVV en SP misschien meer op elkaar lijken... dan ze zelf willen ja. toegeven? Voilà. Die vraag ben ik nou vergeten <laughs> Ja, nee, maar dat is goed dat jij het stelt. Dat is een stelt. vraag. Ja. Dat ze eigenlijk erg op elkaar lijken. Joris, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ik heb jou niet gehoord. Wat vind jij van dit. Uh, het nieuwe aan dit kabinet? Zo moet ik het vragen. Want daar ga ik ja, over. Ik, ik liep uh, vandaag door de straten van Amsterdam hier naartoe en toen probeerde ik erover na te denken. Grachtig. Toen dacht ik, gordel, toen dacht ik van. Uh, ja, in, ja, in die uh, Schuil, schuilkerk van de linkskerk. Uh, toen dacht ik van. ja, hoe kijk ik ze nou over vijftien jaar hier naar terug? En volgens mij kijk je dan hier vooral terug... niet zozeer naar of het nou anders was of niet... En of het al begonnen was of niet... maar dat het eigenlijk nog steeds niet uh, gaat over waar de macht echt ligt... namelijk in Brussel. Dus dat je het niet moet hebben over hoe doet Rutte het... maar hoe doet Rompuy het. Want... De ja, maar toekomst van ons eerst, land. Sorry, maar ik bepaal ja. hier waar we het over gaan ja, ja, hebben. En wij dus, gaan het niet over van Rompuy. hebben. En net zo kom ik bij Rutte. Oh, je namelijk je dat is nog niet. We dus weer niet een premier <laughs> hebben... die dus het land betrekt bij een conversatie... over waar de macht echt ligt. Want onze toekomst wordt niet bepaald in Den Haag. Maar in Brussel. En als onze leider daar niet een gesprek met het volk over begint... met de, de electoraat... blijven we dus eigenlijk in die soort pseudo-wereld leven... waardoor we doen alsof het in Den Haag wordt besloten Mieke? <tie> Wil je opzicht, dat ik je over? Nee, nee, nee. Ik hoor je, je zonder Dus die wil wat <laughs> zuchten, zeggen. ja. <laughs> die wil wat zeggen. Ik, ik heb nu gezucht, hè? Geloof ik. Ja, jij hebt ook gezucht ja. en John ja, ik heeft vind ook het, gezucht. Ik vind, ik Lom, vind het. Ik vind het. zeker zijn heel erg oude, vertrouwde politiek wat we doen, hè, James. Kennedy heeft een keer geschreven... de, de vorige volksopstand in Nederland dat was een linkse opstand. En wat deden de heersende elites toen? Die haalden al die linkse opstandelingen naar zich toe. En die gingen prompt de universiteit te democratiseren. En al die nieuwe mochten burgemeester worden. En D66 mochten in het kabinet. En tien jaar later hoorde je niks meer van die opstand. En toen werd die, die wet over de universiteit... De democratisering ook gelijk in de prullenbak gegooid. Dus als er een volksopstand komt, nu van rechts... wat doen de elites dan? In dit geval Van Hagen en Rutte. Die halen die zo dicht mogelijk naar ze toe. En dat hebben ze nu gedaan met de PVV hoe dat afloopt weten we niet, maar het is wel heel erg Nederlands, zoals het bedoeld is. De souplesse van de elites. Ja, wat, er, uh, wat nieuw is, is een, uh, het is wel vaker gezegd, hoor, een enorme uh, revanchistische geest die er rondwaart. Dat is een gevoeltje krijgt, uh, die, met name die bezuinigingen over, op cultuur. Maar ook op natuur, wat misschien nog wel erger is. Zeker als je naar de toekomst maar kijkt. Maar waarom is dat revanchistisch? Nou, dat het heel lang is het, uh, toch algemeen aanvaard geweest. Van, nou, dat, dat vinden we Belangrijk. En daar blijven we geld aan uitgeven. Want dat, dat heeft met beschaving te maken. En dat is opeens eigenlijk helemaal uh, verdwenen. Goed, dat hoeft dat, helemaal niet meer. Dat, dat revanchisme hebben ze natuurlijk en is zoiets geleerd. Van, is zoiets van, nee, en nu maar ze, mogen wij een keer ze een zeggen. Ja. Wat dacht je wat, wat Nieuw-Links deed in de Partij van de Arbeid? Daar hebben ze het van geleerd, dat revanchisme. Ja, ja Dat is wat John ja. eigenlijk ook zegt. Het ja. is eigenlijk een parallel te krijgen. Het was heel van lang te geleden, Stefan. Ja, maar toen leefde ik weet toch al, wanneer, Max. Dus ja. wanneer dat was Nieuw-Links? Mijn ja. hemel, het waren Marcel van Dam en Bram Peeters? Die leeft ook nog steeds. Allemaal over de zeven. Weet je wat zo handig is als je ouder bent dan 35? Zoals, nou, uh, nou, dit programma is maar 35. Maar goed, dan heb je dat ook meegemaakt. Dus als je dan enig historisch besef hebt, dan weet je dat toch. Dat is mooi. Ik was 8 en ik dacht, niets ja. nee. Ja, ja, ja, nee ja. Niet. Ooit, ooit wordt het 2011, dacht je, ja, dan zullen we wraak nemen. Nee, maar ik vind, na, het voelt naar... Nou ja, goed. Het, jij zegt het voelt naar. Ja. Um, wat mij opvalt is dat goed. Uh, jullie, jullie vinden... Uh, uh, Rut, jij zei Rutte is een, is, een, is een ontdekking, Max. Hij is jong. Aan de andere kant, um, uh, als, normaal, je hebt over oude, als je het ja, over oude politiek hebt... hij omgeeft zich met nogal wat oude rotten in het vak, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, uh, opstelt de hele Rozentaal Donner, Leers... Nou, het zijn mensen die ontzettend goed kunnen poseren... alsof ze een oude rot zijn. Ontzettend goed doen alsof ze zo'n Ivo opstelt. Hoe die bij het bij de debat over de regeringsverklaring... een week lang als een soort buldog naast Mark Rutte zat... streng de zaal van de Tweede Kamer inkeek... Hij doet alsof hij de geboren regent is. Volgens mij valt het wel mee. Is de, is de zelfspot bij het kabinet niet iets groter dan je ziet. Ja, denk, hij, denk je dat hij wil uh, doen dat hij, of hij de geboren regent is... terwijl ze zich juist tegen het regenteske afzetten? Nee, ze denken juist dat mensen uh, daadkracht willen... en strengheid willen. En dat dat maar juist dat heel, staat, goed, ja, dat dat is heel goed uit, past bij, uh, ja. bij een wat regenteske uitstraling. En uh, Hans Hille is ook zo iemand die dat geweldig kan spelen. Echt. Ja, maar is het. Die, die ja, daadkracht. Nou, Eerst ja, ja, ja, Thijs. Ik vind het wel leuk wat er gebeurt. Het vorige kabinet ging eerst honderd dagen het, volk, het land in om te luisteren naar het volk. <lacht> Niemand wist wat ze vonden. Tijdens deze formatie hoorden we al onmiddellijk dat verhaal van die honkbouwknuppel. Die mag je nu onder je bed leggen. Waar ben je voor nou, ja, nee, maar hebben, je hebt onmiddellijk een beeld erbij. Je weet onmiddellijk, oh ja, dat is dit kabinet. We mochten 130 rijden, we mochten weer roken. Dus uh, het was meteen helder wat voor kabinet het werd. Bij het ja. vorige kabinet weten we eigenlijk nog steeds niet wat ze wilden. Ja. Nou, vind je, vind je, um, en je dat denk denk helder? De 130 rijden, hongbankknuppel en nee, mogen het is, roken? Het is, het is, he, ik, ik zeg niet dat ik ervoor ben, maar ik snap wel dat het uh, populair is. John? Het is, dat concept van die daadkracht is heel populair. En er is pas een uh, onderzoek uitgevoerd. Waarin ook bleek dat dat ook in de SP en ook in linkse partijen behoorlijk aanslaat. Er is geen daadkracht, vooralsnog, maar er wordt daadkracht uitgestraald. Er is ontzettend veel wordt management bij speech. Er wordt heel veel aangekondigd van wat we gaan doen. Maar dat, maar wel, dat slaat ook ontzettend aan en veel beter dan honderd uh, dagen luisteren naar het publiek... en het ja. poldermodel maar het en, dan een en beetje papa en Maar het is natuurlijk een pose. Waarom, waarom, waarom is het een pose? Waarom zou het niet kunnen kloppen? Omdat er nog geen daadkracht is, omdat het nog niet slaat op ja, Volgens mij welke, elke, beleid. Elke, elke vrijdag staat Rutte daar weer en dan hebben ze weer een aantal besluiten genomen. En wat ik ook heel leuk vind, is dat hij heel bescheiden is. Elke vrijdag staat hij weer de vraag. De, de, alle journalisten zitten daar op een rijtje. Wat gaan we doen in Afghanistan? Zegt hij. Ik heb maar 52 zetels. Geen idee. We bedenken wel een plannetje maar over het red. Geen idee. Ja, dat is wel nou, bescheiden. Dat is, realistisch. Dat is mooi. Ja, ja. Ik wil even iets anders want we hebben: het over oude rotte opstelte, Hille, Roostaal, Donner en, en, en Leers. Maar wat ook is opgevallen uh, de afgelopen tijd, is dat er zoveel. Jongeren tussen aanhalingstekens, veertigers, kant, Eurlings, Bos, Halsema, de politiek hebben verlaten. Max. Ja, Waar de, duidt dat op, volgens mij? De grote tele nou, de gro de gro ja, Op de slapheid van de, van de huidige veertigers in Nederland. Onzin. Oh, <lacht> oude man. Ja, het is gewoon zo. Het nee. nee. is niet anders. Ja. Geen uithoudingsvermogen. Geen oudsdouwer, die ik, mensen. Ik denk dat, dat, dat ze allemaal hun eigen redenen hebben gehad. Ik denk dat de reden voor uh, Femke Halsema... Uh, heel anders lag dan bijvoorbeeld voor Wouter Bos. Ik bedoel, Femke Halsema... Die, nou ja die, die had al zo vaak hetzelfde gedaan ik denk dat ze de met... opgebrand bedoel je nou niet niet opgebrand maar ze dacht ik, uh, ik... Ik, ik ga niet nog een keer weer hetzelfde doen. Bij die, bij die vorige kabinetsformatie had ze misschien te snel, snel, snel uh, laten liggen. Nu heeft ze echt de best gedaan, is het weer niet gelukt. Toen dacht ze, ja, dan moet ik weer vier, vier jaar uh, in, in die Kamer. Ik, it, daar kon ze de motivatie, denk ik, niet meer voor opbrengen. Joris? Of, dat is niet opgebrand, maar dat je denkt... ja, moet ik dit nu eindeloos blijven doen, precies hetzelfde. Mm -hmm. Er zit geen ontwikkeling meer in. Ja, ik ben nog net geen veertiger. <laughs> dus ik, kan, uh, ik zie dit allemaal gebeuren met die middenveertigers En die lopen vast in de babyboomers. Want die babyboomers hebben nog net de energie... om de mensen die nu midden-40 zijn kapot te maken. Ja, ja, als mijn... Als, ja. Oh, ja. Toch op. als mijn generatie komt... Kijk, op de universiteit is het ook allemaal zo. En in de journalistiek ook. De, mijn generatie gaat het overnemen. En die arme ja. midden die ja. vallen er net tussen. Want nee, die... Maar Joris, wat je nu ziet is van Zie je, die babyboomers... Dit bedoel ik. Die babyboomers waren al lang... Al lang Die babyboomers waren al lang in Marbella en zo. En opeens houden al die Wouter Bos en Camille Erlings uh, er weer mee op... Wat ik echt teleurstellend vind. En ja, krijg je opstelte weer terug. Maar dat had ja. niet gehoeven. Maar is ook het ook niet zo is, mensen. dat we doorzetten? Wat ik, mensen, ik doorzet wat de denk ik ik ook is met die middenveertigers: die hebben opties. Hè? Die zijn vaak internationaal opgeleid. En ik kan me voorstellen dat na een tijdje naar het Binnenhof. dat kleine, sombere wereldje waar toch de middelmaat regeert. dat ze denken: weet je, ik ga eens wel die best wat anders doen. John? Nou, Max heeft toch gelijk. Wij zitten. Max, jij en ik. Hier is een generatie geloof aan tafel. Net zo nog steeds op die plaats. Als uh, opstelt en Roosentaal. Wij zijn ook niet weggegaan. We nee. zitten ook niet in Marbella. En we zitten waarschijnlijk ook een maar... nieuwe generatie in de weg. Ja. Het zou misschien ook... moet ik vanavond weg. Of, ja. Ja, ja, we maar, uh, wil je ons iets jij zegt, we in Marbella. Ja, We zitten helemaal niet in Marbella. Ja, we nee, zitten nee, hier om het volk te vertellen nee, hoe het in elkaar zit. Het zou ook een gevolg van de emancipatie. Wacht even. Nou, ik Jongens. geloof nee, helemaal nee, niet nee, dat de babyboemers nee. per se altijd aan de macht willen blijven. Ik geloof er niks van. Ja, het zou ook een gevolg van de emancipatie kunnen zijn. Dat de vrouwen het gewoon niet meer pikken. Ik mag ook niet de politieke van mijn vrouw. Uh, Wouter Bos moest thuiskomen van zijn Pardon? vrouw. Pardon? Ja, dat zou je je willen. Ja, lijkt me leuk. En wat zou je dan willen? Wij ja, maken nou, Welke partij dan welke dat, zijn welke partij partij partij ja. dat is ook onbekend, dat is allemaal onbekend. Ik ja, nee, het nou je zeggen, bij welke nee, Maar het is een partij partij slopend bestaan. Als je, wij wij maken uh, televisieprogramma's, radioprogramma's. Daar komen ze allemaal langs. En de jongens die liggen echt met de tong op de zon. Dat komt door jou, onder andere. Nou ja, ze hoeven niet te komen. Dat willen ze zelf gaan. Deze dan wat aardiger tegen die mensen. Nee, maar ik denk ook wel dat de politiek anders georganiseerd zou moeten worden. En het kan ook best volgens mij. Je moet veel meer delegeren Zorg dat je op vrijdagavond thuis bent. We hebben die twee gelijktijdig. het zijn Stefan. nog steeds drie jongens. Ik bedoel, geen het wil, dus is het natuurlijk ook iemand die echt Je een bedoelt die rot nu aan, uh, Verhagen noem je ook een Ja, maar, Mark Rutte zeker. Dat is natuurlijk de eeuwige ja. jongen. Dat is ja. ook zo'n probleem. En uh, Maxime Verhagen heeft toch nog steeds iets jongens achter. Ah, nou toch, oh... Ja, luister, Mieke, ik ken jou Maxime smaak Verhagen? in mannen. Maar, maar luister, ik, misschien ja. heb ik meer verstand van mannen dan jij. Dat weet je nooit. <lacht> ik Denk, dat betwijfel ik hoor, okay. maar goed. Ja. Ja. Wat, ik, wat ik zie is dat die, die drie jongens met hun ferme wil... Eén ding in ieder geval niet wilde. Dat mensen zoals Ruud, de Ruud Lubbers en Cenk Willing. dus de oude getrouwe mensen die rond de koningin stonden gedrapeerd. dat die het voor hen gingen regelen. En wat je zag is dat die drie padvindersjonges, want dat zijn natuurlijk bij elkaar... dat ze ineens dachten, weet je wat, die oude lullen niet. Want Mark, Mark Rutte is, wat is die, 47, 46? Jongen, 43. 43. Nou, dat ja. is dus echt een, een redelijk jonge man. Die is bijna net zo oud als jij. Dus dat, dat is, uh, weet je, er is iets gebeurd tussen die drie mannen... en ze vonden het leuk om Ruud Lubbers en Cenk Willink verschut te zetten. En ook de koningin. Niettemin hebben wij, uh, we zijn er niet helemaal over eens... geconstateerd dat er nog weinig daadkracht werkelijk is te zien... wel gesuggereerd wordt... Ze zijn zes, zes maar, weken bezig. Precies, ze zijn maar zes weken bezig. En er zijn nog statenverkiezingen. Er is nog geen meerderheid in de Eerste Kamer. Denk jij, Thijs, dat dat veel gaat veranderen? Als daar geen meerderheid komt, dan denk ik niet dat het lang zit. Maar denk je niet. dat er een meerderheid komt? Ik, dat, ik ben geen uh, Maurice de Stelroh, dat weet ik echt niet. Vind ik heel ik, de, de je zijn leest goed. Ze toch wel die pijn? Ja, nee, die zien er goed uit, maar dat is ook zo veranderlijk als het weer. Ja. Als het gaat sneeuwkant over zijn. Max, gaat het om je goed? Ik denk dat ze met gemak die meerderheid halen. Je voelt dat er een soort rechtse wind door Nederland waait, of je het leuk vindt of niet. Je, je merkt dat om je heen. En wow. uh, je merkt ook de verdeeldheid bij die linkse partijen... die elkaar alleen maar voor de voeten lopen. ik een ziekte, ziekte van de media, hoor, hoe, hoe speculeren hoe het af zal lopen. Oh, wat ik bedoel, ben ik nou blij dat je dat jeetje. zegt. Dat Pas vroeg de nos nog, als, als nou die drie partijen niet de meerderheid uh, halen... vraagt vraag aan Job Cohen, blijft u dan partijleider? Ja, ja De man kan niet anders zeggen dan ja, natuurlijk blijf ik partijleider. Als hij nee zei, was hij al weg. En als hij als zegt, ik blijf, dan is dat een enorme primeur. Dat is de, de ziekte van de speculatie. Daar doen wij niet aan mee. Ik ben Europa. zo blij dat je dat zegt. Te meer, nee, te meer, daar wij het straks over de media gaan hebben. En daarmee dit onderwerp in elk geval hebben afgesloten. En jij mij zo'n prachtig bruggetje hebt, dat is niet afgesproken. Dankjewel, John. Um, we gaan luisteren direct naar het de derde optreden van groepen Sportivo. Maar ik ga eerst even zeggen wie dat allemaal zijn. Dat zijn namelijk Hans van den Burg. <applaus> Max Monninger. Pe Peter Caliche. Joris Luts. Inge Bondhond. En Lies Schilp. En zij gaan. En zij gaan spelen. Hey Girl. me no more, I've got another crazy lover, Back with things and shut the door, I said hey girl, all I need is one more time, I said Susie, baby would yeah. you be so kind, she said your nose know is very honey. and without a thing to love, she said your breath smells funny, baby. Nice to meet you, thanks a lot again I said, hey girl, all I need is one more time I said, Susie, baby, would you be so kind Turn me on a beat and down We are only around Hans, ik wil nog één vraag aan je stellen voordat jullie weer inpakken. Vieren jullie eigenlijk je jubileum nog? Ja, we vieren hem toch nu? Elk jaar. 35 jaar, uh, Kroepersportivo. Ik versta je niet erg goed hoor. En is dat alles wat jullie doen? Uh, nee, we gaan uh, het theater in uh, vanaf februari. Allemaal te vinden op www.kroepersportivo.com En uh, we hebben een boek uit, een heuse biografie. Uh, geschreven door Henkers en Bindervoet, ook te koop in de winkels. En wat kan ik nog meer zeggen? We zitten niet in de wereld draait door, dus ik mag wat zeggen. Niet te lang. Het geheim van succes heet uh, de theatertour, het boek heet ook zo. En de poster heet trouwens ook zo. Dus, dankjewel, applaus. Oh, ja. En dat is gelijk applaus voor Joep van Deudekom. Ja, dankjewel. Uh, de volgende discussie die gaat over de journalistiek. Nou ja, moet er nog iets veranderen aan het oog? Moet het moderner? Moet er bijvoorbeeld niet eens getwitterd gaan worden? Om even aan te geven hoe modern jullie zelf zijn, heb ik jullie opgezocht op Twitter. Maar ik heb alleen Stefan Sanders en Max Pam gevonden. Stefan heeft in totaal twee tweets gestuurd. Max van Wezel bedoel je? Vrek! Ja. Heb ik nog verkeerd gezocht ook? Wat erg. Nou, dat gaat lekker vandaag. Ja. Ja. Nou, dat jammer had ik een leuke grap over, maar ja, iets, me over. Ik vond het zo bij je passen, want die, die, die had namelijk nul tweets gestuurd... ...en er volgden zelf ook nul mensen. Ik vond het zo goed bij je passen. Ja. Maar in godsnaam, doe geen twitters van luisteraars. Dat wil niemand, zeker de luisteraar zelf niet. En degene die uit mij wil vervangen... ...zal met het hoofd naar beneden van een hoge flat af worden gegooid. He, al is het alleen maar voor arme Reinhardt zelf, die al voor zijn pensioen al jaren afhankelijk is van de Buma-rechten van het oog. Ja. Ik vind zelfs de nieuwe mode om Goedenacht door het aanwezige bandje live te laten uitvoeren eigenlijk al blasfemie. Oh. Er zijn gewoon dingen waar je niet aankomt. De krant van morgen buiten is het 4 graden en binnen is wit, nooit mag het eruit. Of het dagelijkse begingrapje, de one-liner, vlak voor het eerste muziekje. Je hoopt elke dag opnieuw dat het nu wel grappig is, maar het is niet erg. <lacht> het is niet erg dat het, het meestal net niet is. Want... Ja, aan de andere kant, Stefan of Mieke met die onverhulde tegenzin... het grapje eruit horen persen, is op zichzelf al onvergetelijk leuk. Ja, dat heb je van jezelf niet eens in de gaten, denk ik. En natuurlijk, je hebt ook nog het Het is 5 voor 12 interviewje, Het laatste interviewtje. Heerlijk. Meestal met iemand die nog nooit op de radio is geweest. Die zit dan de hele avond in de zenuwen te wachten. Maar vrijwel altijd loopt het interview daarvoor uit... en wordt een slotgast die net zijn levensverhaal wil afsteken... na 1 minuut en 12 seconden afgeserveerd. Nog sneller als bij de wereld wereldraaiddoor. door. Die kostelijke verwarring en perplexheid die je dan hoort in het... hè uh, huh? Oh, wat? Ja? Oh, dankjewel. Tot ziens. Klik. Heerlijk. Mag nooit veranderen. Maar tenslotte, jullie, de presentatoren. Maar niet te vergeten, en dat wordt wel eens vergeten, niet te vergeten... de geweldige redactie hier ook van het Oog. Yeah. Jazeker, ja. Doe maar een applaus voor ja. jullie, jullie hebben samen een taak in deze woelige tijden. En dat is niet veranderen. Niks veranderen. Jullie zijn, met uitzondering van Thijs, onze laatste linkse hobby. Bewaak dat met je leven. Joep van Deudekom. Ja, we hadden het over oude en nieuwe politiek. Hoe zit het eigenlijk met oude en nieuwe journalistiek? John, jij zit voor ons het langst in het vak. Nou ja, dat is eigenlijk ontzettend veel hetzelfde gebleven altijd. Want mensen zijn nieuwsgierig... en andere mensen, die heet de journalisten... voorzien in die behoefte met berichten en achtergronden en duiding. Maar er is ook heel veel veranderd. Toen ik 47 jaar geleden, geloof ik, begon in de journalistiek... was de eerste les op de eerste dag nooit het woord ik gebruik. Dat mocht niet. En nu... Ja, moet je voortdurend uh, laten blijken wat je zelf van de dingen vindt. Maar vooral ook moet je blijken vragen aan de mensen die uh, tegenover je tegenover hebt, wat, hoe zij de zaken ervaren en hoe, hoe het voor hun is. Dus die personalisering van het nieuws, die is enorm toegenomen. Betreur jij dat? Wat? Betreur jij dat? Nee, soms heb ik er moeite mee. Omdat ik denk, waarom vertellen al die mensen al die dingen? Waarom hangen ze hun vuile was buiten? Die zijn, mensen zijn ontzettend openhartig geworden. Maar ja. ik wil het wel allemaal zelf lezen. Dus ik betreur het niet. <lacht> Joris, dat, dat, uh, die personalisering van het, van het nieuws. Is dat iets? Uh, ja, die is er volgens mij. Omdat de ideologie geen houvast meer biedt. Dus ga je meer kijken op, uh, op personen. Dat ze, wat, mij, wat mij het meest opvalt, net in die discussie ook weer... is dus hoe, als wij het over politiek hebben... dat wij het alleen nog maar over marketing hebben. Dat we het dus, beeld. Ja, het beeld. Hoe komen ze over? Uh, hoe zien ze eruit? Hoe oud zijn ja. ze? En zo. Maar van die kwesties als wat vindt Rutte, het kabinet Rutte over energie? Over nucleaire proliferatie? Over de Atlantische verhouding? Over Europa? Verdieping en uitbreiding? Dat zijn de grote vragen die onze toekomst bepalen. Daar op een of andere manier lijken we te hebben besloten dat we het daar niet meer over hebben. En dus kunnen de mensen in de politieke partijen die het daar ook over willen hebben... komen ook niet meer aan het woord. En die vertrekken dus ook allemaal. En jij vindt dat een, echt een fout van de journalistiek. De journalistiek vraagt wat dat betreft niet door, zeg jij. Nou, ze, ze beginnen niet eens met vragen. Nee. Ik denk als je gemiddeld aan de gemiddelde Nederlander vraagt... die het nieuws volgt, wat is het verschil tussen de Raad van Europa... en de Europese Commissie? Geen idee. Mieke? Die mensen die bepalen onze toekomst. Ja, maar goed, mensen dat, hebben geen idee. je weet ook waar dat mee te maken heeft. Want er, er worden dan onderzoeken gedaan... en dan wordt er, er, er, er, er vinden ze dan dat zodra er, het woord Europese Unie of zo klinkt... dat de, de, ja, van dat de mensen komt. dan de, de, de, de radio uitzet of de televisie uitzet of dat niet leest... En uh, de, de, de media die, die, die schrijven dat dan, daar dan steeds minder over, omdat het ontzettend belangrijk is dat ze gelezen dat worden, wel, worden bekeken ben, worden, maar, beluisterd. Ik mag me er niet mee bemoeien, want ik ben deze natuurlijk in ja. het leiden, maar ik ben niet eens dat de media daar niet over schrijven. De kranten staan vol over Europa. Ja, maar we doen dat, we persen het hele tijd Europa in de mallen van het binnenhofjournalistiek. En, en dus eindig je de hele tijd met van die topconferenties waar dan iets wordt besloten of niet. Terwijl je je moet, de beslissingen vallen daarvoor, maar die vallen op een hele andere manier. En daar moeten we een hele andere Vocabulair voor hebben. En daar moet je, denk ik, op een hele andere manier over gaan praten dan we, dan we nu doen. Nu ik is het alleen het maar voor je topconferentie. Ik zou verbaasd naar je te kijken. Maar hoe zou dat dan moeten? Nou, wacht even. Ik heb ja, daar Max. zou je wel eens over willen hebben. Max? Nou, ik denk dat Joris steeds zegt dat het binnenhof helemaal niet belangrijk is en dat er daar, daar helemaal het niks omdraai. gebeurt. En dat, dat is niet zo, denk ik. En dit is een debat-truc. Oh! Hoe zou je het willen veranderen, Joris? Nou, ik denk dat als je dus dat met, uh, met Europa... dat je dus... Ik wil eigenlijk een soort brief uit Europa. Dus van iemand die daar een week rondloopt. Handen in de zakken. Met iedereen praat en zegt... Als je nu in de wandelgang van Europa rondloopt... is iedereen bezig met dit. En dit zijn eigenlijk de opties. En dit zijn de dilemma's. En het gaat waarschijnlijk die kant op. Het Nederlands belang is ongeveer zo. En dus zie je dit ongeveer gebeuren. Ik moet dat jij allemaal denkt in... dat als jij een week met je handen in je zakken... door de wandelgangen van het Europees nee, Parlement wonen. loopt... Je moet daar wonen. En dan op die manier erover gaan vertellen. Ja, en andere dingen ook... Mooi aan, aan, aan schrijven of, of berichten over politici van drijfveren... waarom mensen überhaupt zo'n vak uh, gekozen hebben, hun teleurstellingen. Je, een heleboel politici doen nu iets totaal anders... dan waarvoor ze eigenlijk dat vak in zijn gegaan... en niemand vraagt hun er ooit naar. Dus ik vind, ik vind juist die persoonlijke drijfveren en teleurstellingen... Uh, het leven zelf, vind ik zeker zo interessant... Als, als wat er in de Raad van Europa gebeurt. Vind je het ook zo leuk en zo interessant dus vind dat, dat jij al die twitters... Nou, ja, dat, dat, de is de is gewoon, dat is gewoon. Uh, een, over acteurs wil je dat weten. Deze mensen bepalen de toekomst nee, dat wil ik van ik ons juist land. De ministers weten. Je hebt een lage dunk van politici als je ze acteurs noemt. Nee, kijk, ik zeg: ik wil over acteurs weten wat hun motieven zijn. Bij, bij politici wil ik prima weten wat ze met mijn land van plan zijn. Maar, ja, maar, één kant van de zaak. maar Eerlijk gezegd, is dat toch een heel Stegen. merkwaardige scheiding. Ik bedoel. Ook zo'n politicus heeft een achtergrond, of zij heeft een achtergrond, en die is van belang in wat zij of hij gaat beslissen. Dus ik bedoel, een van de, de grootste dingen van de Nederlandse journalistiek is dat we heel vroeg zijn begonnen met hele goede columns. Kaal van Dreven, Renate Rubenstein, dat is heel personalistisch. Dat is ook de sterkte van Nederland. Dus ik vind het vragen naar personalisme in de politiek heel belangrijk. En je ziet ook dat mensen, als je dat doet... Ik bedoel, Pechtold heeft altijd zo'n enorme riedel. Dat is echt een programma -deune. En als je die man gewoon vraagt naar zijn kinderen... heel kort, dan verandert er iets. En dan kun je inderdaad iets vragen over Europa. Want dan is hij eventjes van zijn apropos. Thijs, jij spreekt die mensen met uh, behoorlijke regelmaat. Um, uh, hoe, hoe begin jij persoonlijk en probeer je dan inhoudelijk uh, door te vragen? Of probeer jij juist te beginnen met de inhoud en proberen wat persoonlijks doorheen te doen? Nou, ik, ik denk wel dat, je al, dat het het beste is. Dat is wat Stefan zegt, er zit wel wat in. Je, je moet proberen een combinatie ervan te maken. Als je tenminste een mooi gesprek wil. Kijk, als je alleen maar uh, vraagt van wat wilt u met Europa en wanneer denkt u dat te bereiken... En, uh, nou ja, meer van dat soort vragen. Trouwens, ik ben het niet met je eens hoor, dat we het daar niet over hebben. Ik heb vanmiddag nog het regeerakkoord zitten lezen. Het staat er allemaal gewoon in wat ze daarmee willen. En daar kunnen wij ook over vragen wat we willen. En als het speelt, doen we dat ook. Als er een referendum is, hebben we het met z'n allen uitgebreid over. Als er even iets minder speelt, er ligt het verdrag van Lissabon. Daar hebben we het met z'n allen volgens mij vrij uitgebreid over uh, gehad. Uh, maar dan drijf ik een beetje af naar de politiek in plaats van de journalistiek. Maar ik denk dat je in gesprekken moet je door elkaar zien te weven. Dat is volgens mij leuk om naar te luisteren. En dan krijg je ook nog belangrijke informatie mee. Joris? Nou, bijvoorbeeld het, het reddingsplan voor de. EU, hè? Dat is die 750 miljard. Dat wordt nu een permanent reddingsplan. En feitelijk hebben wij het afgelopen half jaar... hebben wij onze financiële soevereiniteit overhandigd. Waar ging het intussen onder? over in Nederland? Over de B2 voor de kunsten, het Nationaal Historisch Museum... en wat ze voor de rest bedachten. Weet je, dit, er worden monumentale beslissingen. Denk genomen. Denk jij niet dat jij heel selectief uit. leest? Nou, in ieder geval, als ik, ik had het net over discussie... het eerste half uur over, toen we het over de politiek hadden... hebben wij het dus niet over die monumentale overhandiging... van de financiële soevereiniteit van Nederland gehad. Het standpunt van Rutte. Nee, daarin. dat was even het onderwerp niet. Nee, nee maar dat is, we, we schaffen ons als land gewoon af. En we hebben het er niet maar over. Maar zou het niet kunnen dat je bijvoorbeeld over dat soort onderwerpen... heel veel beter kan schrijven? Dat daar de krant echt zo ontzettend geschikt voor is? En dat het op de radio net kan? op de tv al helemaal bijna niet? Dat, dat is volgens mij, een ja, maar soort dat, dat is dan een hele uh, somber stemmende ja, uh, voorspelling. Want ja, de tv en de radio zijn dominant. Dus dat betekent dat we over het belangrijkste onderwerp eigenlijk niet kunnen hebben. Ja, maar dat komt dus door die, uh, de kijkcijfer en luistercijfer uh, terreur tussen aanhalingstekens. Ja. Ja, dat vind is het gewoon niet. Ja, ja. Ik even een ander aspect, want anders blijven we er zo, zo, ja. zo in hangen. Moet um, je um, Joris op één punt gelijk geven ook? Of mag dat niet? Ja, als je dat heel snel kunt. Want dat zou heel zijn. Wat je wel ziet is nee wat je wel ziet is dat uh, vroeger waren journalisten bijvoorbeeld in Den Haag... heel belangrijk als ze van de NRC waren of zo. Of ook van een beetje Vrij Nederland. Ja. Ja. En dat is nu niet zo. Die politici kijken de hele tijd over je schouder naar... loopt de Haagse producer van de wereld draait door hier? Loopt de Haagse producer ja. van Pauw en Witteman hier? Dat is, dat, ja. dat, dat, daar heeft Joris gelijk. Dat is het enige wat ze nog willen. Alleen Joep had het net over twitteren. Uh, iedereen is nieuws en iedereen maakt nieuws tegenwoordig. Dus dan heb je het niet alleen maar meer over de verantwoordelijkheid van de journalist die zich journalist noemt, maar iedereen is tegenwoordig journalist. Worden we daar vrolijk van, John? Nou ja, het is op zich een democratisering van het nieuws. Daar is op zich niks tegen. Hè. En dat vermindert ook niet wat Joris zegt. Dat daarachter, achter alle, al die cavalcade eh, aan berichten en, en, en nieuwsjes... En, en wat er gebeurt dat er altijd nog de behoefte is aan journalisten die zeggen... ja, maar waar het werkelijk om gaat, is wat Joris mm -hmm. nu zegt en wat de duiding is. Dat is ook wel gebleken uit dat Wikileaks. Dat is een, een stortvloed van gegevens. Maar wat moeten we daarmee? Nou, dat gaan verstandige journalisten als Joris Luijendijk voor ons opschrijven en, en uitleggen. En Twitter is natuurlijk razendsnel. Hè? Ik weet nog 4 mei op de Dam. Toen, Jij bent een twitteraar. Het is ben... onbegrijpelijk dat hij jou niet heeft gevonden. Onbegra misschien heeft hij bij Thijs van Leer gezocht. Dus <lacht> ik ben het niet gedaan hè, maar... 4 mei op de Dam, als er wat gebeurt, niemand weet wat er gebeurt. Uh, op dat moment ga ik naar Twitter. En binnen vijf minuten heb je in ieder geval een indicatie van wat er aan de hand zou kunnen zijn. Het is niet betrouwbaar, maar als honderd mensen hetzelfde zeggen, zal het wel kloppen. Je ja, geen Twitteraar. Nou, nee, nee, maar ik ben geen Twitteraar, Maar denk ik ook: stel dat ik het dan na zeven minuten weet, hoe erg is dat? Nou ja, ik had vlak daarna uitzending, dus voor mij was het handig. Ja, nee, maar ik bedoel, die enorme snelheid waarmee je iets moet weten... dat, vind ik, behoorlijk, maar het gaat dat natuurlijk vind ik betrekkelijk. Nee, maar waar het om gaat is dat iedereen dus nieuws kan maken... en dat dat vaak niet meer door journalisten gebeurt... maar door mensen die per ongeluk, voor mijn part, ter plekke zijn. Ja, maar het heet pas nieuws op het moment dat, het dat, door... wij, er officieel... maken. dat wij er nieuws van maken. Dat we zeggen, nou, op Twitter zei die en die dat en dat. En dat. Dan, dan is het pas nieuws geworden. Op het moment dat je het alleen maar twittert, is het eigenlijk nog niks. Of tenminste nog nou, geen Het is een beetje vanaf hier je twittert, hoor. Ja. Ik kan me nog herinneren bij de val van het kabinet... Of vlak daarvoor bij de commissie Davids. Toen hield Balken die persconferentie waarin hij de, de, de vloer aanveegde. Tijdens die persconferentie zat Diederik Samson al te twitteren... van er deugde helemaal niks van. Dat, eigenlijk, het kabinet viel op Twitter. Hm. Volgens mij is dat heel romantisch Ik geloof dat we daar dan weer volgend jaar over moeten praten. Als dat vervolgens niet was gemeld op radio en tv en niet in de krant had gestaan, dan was er nog steeds niks gebeurd. Nee, maar Het was iemand die het deed, die het zei, en dus werd het daarna wel gemeld. Als die slag niet gemaakt wordt, dan wordt het niet echt nieuws. Dan moet je first stellen. Ik twitter helemaal niet. Ik weet niet hoe deze trouwens erg geestig man daarbij kwam, maar ik twitter echt niet. Het oog heeft een Twitter-account voor mij aangemaakt. Nee, ik heb hem. Ik weet niet ik heb niet Maar kijk, als je. Maar Joep, dat als is je de nou al keer die, die keer tijd. Geweest. Nee, maar dat is. Vind ik vind eigenlijk wel deftig hoor, dat ik een Twitter-account heb. Maar moet je voorstellen dat je deftig, al die tijd. Ik Nee, luister. Als je al die tijd die je aan Twitter besteedt. of aan al die rare sms'jes, dat schijnen mensen ook te doen. als je dat nou eens allemaal een bord zet. en als je gewoon een boek gaat lezen. Ja, ik was op een veel boek slimmer. Lezen, ja. ja, dat is echt waar. Ik slaap weg, Joris. Je hebt zoveel kritiek op de journalistiek. Uh, jij werkt voor dit programma. Ik denk dat jij dan heel vaak ook kritiek hebt op dit programma. Uh... Eerlijk zijn. <laughs> Moet je me daarbij ja, ja, ja. eindigen? Ja, ja, zeker. Waarom werk je ervoor? Waarom vind je het toch belangrijk om ervoor te werken? Ik bedoel je niet. Nou ja, ik, uh... ik, ben, uh, ik weet niet of hij of of valt te vertalen. Maar de, van Leonard Koon, die, die zanger, die heeft zo'n hele mooie zin. Die heeft, ze veroordeelde mij tot twintig jaar verveling. Uh, voor, voor de, als straf voor mijn poging om het systeem van binnenuit te veranderen. Oh, oh, oh, oh. Ik weet niet of jij nog. Heb je een contract? Oh. <laughs> Jongens, is het oog uh, bestand, denken jullie, tegen alle uh, uh, veranderingen op het gebied van de sociale media, op, op de, de snelheid van het nieuws? Onze pogingen, om er tenminste nog een heel klein beetje beschouwende journalistiek van te maken, is het oog daartegen bestand? Ja, juist. Omdat je ja. dat denk ik ook, hoe meer er getwitterd wordt en gesmsd en ge weet ik veel meer wat, hoe meer het belangrijk is dat je een goede krant hebt en dat je een goed radioprogramma hebt en dat je daarop kan vertrouwen. Want wat is zo fijn aan een krant lezen of naar een hoogleraar luisteren, dat iemand de kennis of een selectie heeft gemaakt van die kennis en dat aan jou mededeelt. Dat is toch altijd wat het lekkerste is: dat je gewoon gaat zitten en dat er goed is gezocht en dat je kan luisteren. John? Je ziet het aan die verwoestende cijfers. Van van de gemiddelde leeftijd van de luisteraars naar het oog. Dat is nu geloof ik niet meer 55, zoals Maarten zei, maar al 61 jaar. Maar het wordt nooit minder. En dat betekent dat mensen, naarmate ze ouder worden... en bezonkener, meer naar de radio gaan luisteren. Omdat ze boven dat getwitter uit en dat Facebook-gedoe... Uh, een duiding en achtergronden zoeken bij het nieuws. En dat zal zo blijven. Er worden steeds mensen meer dan 50 en gaan steeds meer denken... of het zo wel genoeg is met dat getwitter. Dus ik, ik ben ook dus dat... bang, omdat ze dus altijd in dat bed zitten en dus allemaal wat ouder zijn... dat het dus ook te maken heeft met de beddendood. Dat, dat, dat kan natuurlijk ook. Goed, ik geloof niet dat ik dit een heel leuk einde vind van dit programma... maar we moeten er mee ophouden, want uh, we zijn aan het einde van dit programma... en we willen zo lang mogelijk deze fantastische tune laten horen natuurlijk... waar wij allemaal uh, al 35 jaar lang door bekend zijn. Ik dank jullie allemaal. Ik dank het publiek dat jullie hier waren. En ik dank de luisteraars voor het luisteren. Ik hoop niet dat u in slaap bent gevallen. Uh, morgen is er weer een nieuw oog. En dan zit hier Max van Wezel. Dit is Radio 1.